Gemeente, verheft nu uw harten tot God, gaat heen in zijn vrede en de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jou, zij en blijven met ons allen. Amen.